Er. Nou, dan uh, hebben we het precies volgemaakt, hè, Ronald? En die? Er gebeurt een hoop, hè, in de wereld zo op zo'n uh, avond dat uh, de meeste aandacht Ach, eruit gaat. Draaien, hè, kwijt, hey, dat kunnen we dan ook nog even ja, kwijt, hè? Wat zeg jij? Dat kunnen we er ook nog even kwijt. Want ik joh. zei al, jullie zijn niet meer van die zender. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, maar we trekken jou er graag in. Ik bedoel, een trio is toch altijd leuker dan een duo? Zeg uh, dat uh, ja. zou je mij niet zeggen. Het nee, nee, nee. is wel duidelijk. Ja, jij bent ook over die trouwdag. <laughs> Overigens, Lopke houdt. Die gaat heus wel die gouden medaille winnen, hoor. Op de spelen. Maar goed, uh, we gaan beginnen aan de. Uh, Dat is zeker laatste 15 minuten van deze wedstrijd. En wat er ook gebeurt. Uh, 15 minuten plus nog een beetje extra tijd zullen we nog meegaan maken. We krijgen in ieder geval waar voor het geld. En de bal is uh, richting Drogba gegaan. Die met van buiten probeert. Uh, de bal te bereiken. Hij kopt de bal wel, maar hij kopt hem naar Laam. En Laam... Ramt de bal naar voren richting Gomez. Gomez kan er niet aankomen. Dus heeft Chelsea het balbezit met Luis. Andere centrale verdediger is Cahill. Staat halverwege zijn eigen helft in de as van het veld. Kaatsteven met Mikel. Ja, er zullen nu geen grote risico's worden genomen. In deze fase met de loterij op komst. Beide ploegen toch in een soort van spagaat. Eerst verdedigend goed op orde hebben. En dan proberen een goal te maken. Nu is er wel aanvalsdrang van Bayern met Schweinsteiger. Zorgen bij Olic aan de linkerkant. Terug naar Schweinsteiger. Middelijk op de huid gezeten door Mikel. Swijnsteiger wandelt dan terug naar eigen helft. Past hem in de breedte naar Timo Schoek en die nog breder naar Arjen Robben. Robben, eens kijken wat hij kan doen. Die heeft wat goed te maken. Speelt de bal even naar Laam. Krijgt hem terug van Laam. Robben gaat naar binnen. Zoals gewoonlijk. Trekt weer naar binnen. Nog verder naar binnen. Probeert hem binnen door te geven, maar schiet de bal dan tegen Lambert op. Uh, we zeiden al eerder, hij is niet super populair hier. Het viel mij vanochtend op toen ik uh, in de stad was, dat je veel shirtjes ziet. Met name als Schweinsteiger, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld Contento zelfs uh, op de rug. Gomez wordt uh, veel gebruikt. Ook nog altijd Makai en Van Bommel, maar heel weinig shirtjes met Robben op de uh, achterkant. En uh, na vanavond zal dat uh, vooralsnog niet anders zijn. Of hij moet iets heel geks doen in de slot uh, 15 minuten van deze wedstrijd. De hoekschop is daar voor Bayern München. En Bayern wil met die hoekschop, terwijl uh, Ribéry natuurlijk ook gewisseld werd vanwege een uh, pijnlijk linkerbeen. En uh, hopelijk toch ook wel uh, uh, zal gaan uitkomen voor, uh, tijdens de Europese kampioenschap. Hoekschop vanaf de linkerkant. Alles een beetje van uh, Bayern in het opgebied. Van buiten komt niet tot koppen. Bal komt uiteindelijk bij Schweinsteiger. Die uh, korde vanaf links aan de rechterkant aanneemt. En wat daar wat moeite mee heeft. Geeft hem dan aan uh, Robben in de breedte naar Boateng. Gaat hij op goal schieten? Nou, dat zou hij best eens kunnen proberen. Doet hij niet eens onwaardig. Maar Bosinkwa haalt die bal weg. Druk blijft erop zitten van uh, Bayern. Nu vanaf de linkerkant de voorzet. gebied in. Ja, daar komt uh, Gomes er niet aan. En daar komt ook van buiten niet. Ja, die stond daar nog. <laughs> dus die blijft maar staan. Nou, daar komt de Laan met een bal met een tweede paal. Terug, Naast. En van buiten staat op het 5-meter gebied. En dan moet hij door Oliets toch gewoon in de voeten van van buiten worden gespeeld. Of Stoehuert in de goal worden geschoten. Maar het gebeurt allebei niet. Die bal is buiten bereik van van buiten en gaat aan de verkeerde kant van de paal. Van een kansman. Zo, zo, zo. terwijl Drogba op de grond ligt. met uh, wat krampverschijnselen. en uh, veel pijn heeft. komt. Uh... De verzorger, hij, ik denk dat hij zometeen nog veel meer pijn heeft. Want uh, ook de dokter, en dat is een zeer bevallige dame, staat uh, klaar. Ja, Olis is boos op van buiten, maar het is echt een slechte bal van Olis. Ja, dat kan van buiten toch nooit bij. Nooit het is geen buitenspel voor Olis. Dat is nee. op zich al knap. Ja. Maar dan legt hij die bal... Ja, dan moet je hem wel in de voeten leggen van die verdediger. Maar hij trapt hem eigenlijk naar de tweede paal. Ja, van buiten twijfelt een beetje. En kan daar eigenlijk ook niet meer bij. Hier moet je gewoon zorgvuldiger mee omgaan. Dat, dat valt Bayern toch te verwijten, hoor, vanavond. Het maken van keuzes is de Zuid-Duitsers niet gegeven deze avond. En dat gaat ze misschien wel heel veel kosten. Nou, laten we geen voorschot nemen. Maar na 108 minuten en 26 seconden spelen is het 1, -1 Vier jaar geleden, 2008, finale tussen Chelsea en Manchester United. En toen kwamen er ook penalties in de stromende regen van Moskou. En toen uh, was het Chelsea dat uh, uh, uh, uiteindelijk verloor. En Manchester United met Van der Sar kon binnen. Nu gaat de bal over de zijlijn. Dan gaan we de slotfase in. Nog een uh, minuut of uh, nou, tien te gaan... En balbezit via de linkerkant voor Bayern München via Schweinsteiger. Die wil gaan gooien en doet dat richting Kroos. Kroos heeft de bal, moet hem breed geven. Doet dat ook helemaal naar de andere kant naar Arjan Robben. Meteen doodgemaakt, dat doet hij knap. Maar nu het vervolg, de keuze. Wat is de keuze? Timo Tjoek, Timo aan de rechterkant heeft Bayern bal bezit. Laam terug naar Robben. Die staat halverwege de helft van Chelsea. Aan de rechterkant. Balletje aan de voet. Linkerbeen, rechterbeen. Ja, proberen je tegenstander maar eens een keertje het bos in te sturen. Lukt niet. Dan maar naar Philip Laam. Maar die heeft ook geen ruimte om een voorzet te geven. Weer terug naar Robben. Weer terug naar Laam. En Laam dan maar weer terug naar centrale verdediger van buiten. 10 meter voor de middenlijn neemt hij aan. Ziet hij hier rechts van zich? Um, ja, Neuer staan en ook Boateng is daar, de centrale verdediger. Uiteindelijk de bal in de voeten van Schweinsteiger die hem dan maar komt halen. Timo Sjoek in de as van het veld, weer verplaatsen naar de rechterkant en daar staat Arjon Robben. Robben Robbe met nog 10 minuten te gaan. Robben in balbezit tussen twee man. Probeert uh, er langs te gaan, lukt uh, langs Kool, uh, maar legt hem dan terug op Laam. Laam met de voorzet, komt bij Gomez. Gomez kan net zichzelf niet vrij spelen, terwijl achter uh, uh, uh, Schweinsteiger vrij stond. En dit is goed werk. Van uh, Timo Sjoek is bal balbezit aan de linkerkant voor Bayern München. Maar is de voorzet niet goed van Olic. Hij kan uh, de bal makkelijk pakken. En zo ja, is die druk wel steeds richting het doel van Chelsea. Maar die keuzes, we hebben het al de hele avond over. De keuzes zijn niet goed van Bayern. En daardoor staat het nog altijd 1-1. De bal bezit voor Chelsea, voor Petter Cech. Een man van, uh, ja, ook die ook op het EK te bewonderen zal zijn. En die zal hier met een lekker gevoel staan, want hij heeft Chelsea tenslotte in de race gehouden. Op de penalty van Robben. Lange bal richting het strafstopgebied van Bayern. Aanname van Drogba met twee man om zich heen. En wat is hij dan toch sterk? Maar uiteindelijk moet hij het afleggen tegen de jonge Contento Torres kan nu vanaf de rechterkant komen. Die moet het afleggen tegen Zwijnsteiger. Bal is binnengebleven. En nu kan Bayern eruit komen met Gomez in de punt. Kroos met de bal aan de voet. Aan de linkerkant de diepte gezocht door Olic. Olic moet dan aannemen. Staat dan wel weer met Bosinqua. En die is eigenlijk zo lullig aangespeeld dat hij niet tot aan een voorzet kan komen. Maar Bayern houdt wel het balbezit. Want daar is Zwijnsteiger. In de as van het veld, halfweg deels van Chelsea. Grote gaten nu op het middenveld. Uh, Laam, die uh, natuurlijk weer mee naar voren komt. En uh, Robbe aanspeelt. Robbe, terug naar Laam. Goed balletje op Laam. Laam, bal voor. En daar komt hij. Nee, daar komt hij net niet. Want Louis Raal ramt de bal de tribune in. En een klein beetje de tweede ring op. Het uh, scheelde heel weinig. Maar het was een goed balletje van uh, Arjen Robbe op uh, Laam. Laam met de voorzet. En nu is er uh, meer kramp uh, bij Chelsea-spelers. Want uh, wie ligt daar? Is dat Lampert die uh, last van kramp heeft? Het lijkt er wel op. Nee, het is niet Lampert. Het zou Cahill kunnen zijn. Oh ja, Darren Cahill. Ja. Piet Cahill heeft kramp. Uh, <laughs> en dan uh, uh, moeten we dus wachten op de hoekschop. Cahill die uh, met gevaar voor eigen leven zich uh, voor de inzet uh, gooide. En nu wel erg veel pijn heeft. Ja, hij. Uh, uh, gaat struikelend zijn plek innemen, want hij wil niet aan de zijkant uh, gaan. Maar hij wordt uh, gesommeerd door de scheidsrechter om toch buiten het veld te gaan. En dan moet hij wachten en dan moet hij waarschijnlijk ook nog strompelend teruggaan richting uh, de zijlijn om weer het veld in te mogen. Maar met 10 man zal... Uh, Chelsea, de hoekschop van Arjen Robben, moet gaan verdedigen. Robben neemt er even een slokje uit de fles die daar langs de kant ligt. Dan kan Robben die bal gaan trappen vanaf de rechterkant. De bal gaat naar de rand van het strafschopgebied. Daar stond dan Swijnsteiger klaar om in één keer te schieten. Maar Torres heeft het boek Bayern goed gelezen. Want er komt die bal weg uit het eigen strafschopgebied. Nou, Bayern gaat weer ingooien. Want die bal is over de zijlijn gegaan. Boateng in de as van het veld. We zijn rond de middenlijn. Volgende is uh, Philip Blaam. Kan nog naar uh, Robben. Die staat te wachten aan de zijkant. Robben neemt aan. Nou, een goede actie, Arjen Robben. Laat het dan zien. Arjen Robben, Arjen Robben, Arjen Robben. En dan moet hij gaan schieten. Ja. En dat doet hij ook. Maar uh, waar is die kroon gebleven? En die prachtige ach, ach, ach. curve zit er uh, vanavond niet in. Overigens ook niet bij Gomez. Hè, die uh, al 12 goals heeft gemaakt in de Champions League. Eigenlijk 13 met de kwalificatie. Maar die, uh, die, die 13e goal in het officiële Champions League ...is zo wenselijk. Maar het is ook niet zijn avond. Dat zag je net ook. Nee, nee het is uh, helemaal niet zo de avond voor Bayern München. Uh, ondanks het feit dat het nog 1-1 staat... ...en men uh, op een 1-0 voorsprong kwam... ...was het Drogba die toch wel heel snel die uh, gelijkmaker kon binnen schieten. En nu is het uitkijken geblazen als Maatheide de bal heeft. Maar weer zit Schweinsteiger uitsteken ja, tussen... ...Olic is gestart aan de linkerkant, moet hij nu aangespeeld worden. Maar die bal is zo zacht... Die bal is te zacht, want Bossingwa kan er gewoon tussen zitten. En dan kan Chelsea weer uitverdedigen. Keel overigens weer terug in het veld. Speelt de bal naar Louis, Louis naar Ashley Cole. Aanval van Chelsea. Maar die hebben eigenlijk weinig zin om aan te vallen. Pas als ze achterkomen, dan gaan ze aanvallend voetballen. En dat was nog succesvol ook. Nu een overtreding van Kroos op Ashley Cole. Vrij trap Chelsea. Chelsea neemt de tijd. bal weer terug naar de laatste lijn. Louis en Mikel. Die jonge Nigeriaan. Waar destijds zoveel om gestreden is tussen Manchester en Chelsea. Heeft Chelsea maar liefst 18 miljoen gekost. Zij zou het niet zwaar kunnen maken in deze wedstrijd. Nou, weggetrapt de bal uit het strafstopgebied van Bayern door Boateng. Maakt Drogba ook nog eens een overtreding op van buiten. Dus een vrije trap voor Bayern. Nu ook wat kramp daar voor DJ Drogba. Ja, mag het op je 34ste. Hij die de penalty overigens veroorzaakte. En ja, uiteindelijk is dat met een sisser afgelopen. Hoe lang moeten we nog? Um, nog zes minuten? Uh, nou, minder zelfs. Vijf en een beetje. Het is 1-1 in München. Dat had 2-1 moeten zijn. Omdat Arjen Rob een penalty heeft gemist, gaan we af op een penaltyserie hier in München. Of er moet nog een wonder gebeuren. En uh, John Terry en Anelka zijn er niet bij. Dat waren de missers uh, van uh, vier jaar geleden. Maar komt het zover? Volgens nog wel. Want Schweinsteiger kan de bal niet onder controle krijgen. Is het van buiten die de weggetrapte bal meteen kopt naar Kroos. En nu is de omsingeling toch wel daar weer van de verdediging van Chelsea. En die staan, we zeggen dat wel vaker, als een handbalverdediging rond het eigen strafschopgebied. Als uh, uh, Schweinsteiger even aangetikt wordt door Mikel. En er een vrije trap komt halverwege de helft van Chelsea. Ja, hoeveel rechten heeft Arjen Robben nog op die uh, vrije trap? Want uh, Kroos zal hem nu waarschijnlijk wel gaan opeisen. En zeggen ja, ik geloof toch dat ik vandaag beter in de wedstrijd zit uh, dan jij. Uh, er is daar wat overleg tussen Kroos en uh, Robben. Die vrije trap is wel een meter of 25 van de goal. En ook niet recht voor de goal. Iets aan de rechterkant. Nou, Robben heeft het toch voor elkaar. Hij heeft Tony Kroos weggestuurd. Laam is daar waarschijnlijk ook nog in de buurt om een beetje te bemiddelen. Wat gaat uh, Robben doen met uh, deze vrije trap? Nog 4,5 en een halve minuut. Arjen Robben achter de bal namens Bayern München. Ik ga het was goed zo heeft hij waarschijnlijk gezegd tegen Kroos. Nou, doe het dan uh, nu maar. En daar staat hij ook klaar voor. Uh, bal, een meter of 35 van het doel, zal richting tweede paal gaan. Of in direct op het doel, nee, richting tweede paal. maar oh, oh, oh, oh, Nee, nee, het is niet de man uit Benem gegeven vanavond... om een absolute hoofdrol in positieve zin op te eisen. Het is een hoofdrol in negatieve zin, met name de gemiste penalty. Zal hem aangerekend worden door de fans als deze cup met de grote oren... zoals Leo Benakker hem ooit noemde, niet blijft in München... En Vooralsnog kan het alle kanten uit, want het staat ook na 116 minuten nog altijd 1-1. We gaan richting de zondag. Het is uh, nu 12 over 11 op uh, zaterdagavond. En dus nog altijd geen beslissing in de finale van uh, de Champions League. Ja, persoonlijk uh, ben ik nooit zo van penalty-series, terwijl van buiten nu geblesseerd is geraakt. Handen voor de ogen. Ja, van buiten heeft het hele jaar al last gehad van blessures. En weet dus wel dat elk pijntje oplevert. De dokter langs de kant, de verzorger langs de kant. De dokter wil erin, maar die mag er niet in. En dus moet van buiten gewoon zelfstandig opstaan. Dat lukt nog wel. Kijkt eventjes een beetje moeilijk. En vervolgens zegt Noya tegen hem, kom op Daniel, nog even volhouden. We kunnen nu geen tegenvaller meer gebruiken. Contento heeft inmiddels de bal. Nou, echt goed gaat het niet met... Uh... De Belg van buiten, die gaat geen penalty nemen. Dat geef ik je op een briefje. Wat is dit voor Bayern München? Met Timo Schoek en Kroos. Overigens is Bayern van de twee ploegen de enige die gisteren nog op penalties heeft getraind. En dus misschien wel een voorgevoel had als Robbe naar binnen trekt. Chelsea deed dat niet, Robben bereikt weer, Gomez niet. En dan wordt de bal weer beeld weggetrapt over de zijlijn door de verdediging van Chelsea. Kijk beneden, er staan nog altijd wat spelers warm te lopen. Want er zijn nog voor beide ploegen, is er één wissel mogelijk. En van buiten legt de bal dan breed, maar van buiten heeft nog steeds pijn aan de linkervoet. En heeft de bal gepaast op Contento. Contento kijkt, wie loopt er vrij? Uh, er wordt gevraagd door Schweinsteiger. En Schweinsteiger krijgt de bal op de middenlijn. Maar ook daar is de fut toch wel een beetje weg. Hij heeft ontzettend veel meters gemaakt. En uh, blijft meters maken. De bal gaat naar Robben aan de rechterkant. Robben komt uh, naar binnen. Ja, het is daar zo vol. Nou, uh, daar zit wel Malouda tussen. Maar Robben krijgt de bal weer terug van Laam. Zo houdt Bayern wel eventjes het bal bezit in de buurt van het Zafzum gebied van Chelsea. De bal gaat naar de as van het veld. Er kan geschoten worden. Ik weet niet hoe goed Timo Sjoek dat kan. Nou, niet zo goed, want die bal komt bij een tegenstander terecht. En dan uiteindelijk loopt hem over de zijlijn. denk ik, ja, dan mag zo zometeen gaan ingooien. Dat duurt even, want Bocinqua is niet daar waar ingegooid moet worden. Ja, Olic uh, komt vanaf die linkerkant. Daar is hij toch niet heel erg gevaarlijk. Maar uh, er zijn niet zo heel veel smaken meer in de selectie van uh, Heinkes. Ja, Pranjic had je daar nog kunnen verwachten. Maar er is dus uh, gekozen voor Olic. Kijk, die bossing wandelen. Ja, dat Chelsea rekent gewoon op penalties Schopen. hoor. Ja. ja, die gaan voor penalties. Ja, bij, bij Bayern is ook uh, de pijp leeg zoals dat uh, uh, zo mooi heet. Uh, ja, we gaan nog twee minuten voetballen. Maar meer zal het uh, niet zijn, want we zitten in de 119e minuut. Van de Champions League finale 2012. Een, uh, een beetje vreemde wedstrijd die uh, laat op gang kwam door het doelpunt van Müller in de 83ste minuut. En uh, nog geen uh, zes minuten later was het de gelijkmaker van Drogba. Die ervoor zorgde dat we in de verlenging zitten. Want die stand staat nog steeds op het scorebord. Louis die rustig de bal naar Ashley Cole speelt. Terug naar Cole. En ook uh, Gomez denkt van, nou bekijk het maar. Ik ga niet meer jagen. Ja, Olic heeft er nog wel zin in. Maar ja, die is nog redelijk vers. Louis heeft de bal. Speelt de bal naar voren. En uh, bereikt Malouda. Maluda aanname met uh, Laam op zijn huig een beetje. Nou ja, Laam zit er wel even aan, maar Maluda gaat uh, verder. Past de bal naar uh, Lempert in de as van het veld. Verplaatsen naar de rechterkant, daar staat Torres Vogeltje vrij. Kan die bal ook aannemen, kan versnellen, is uh, iets kwijt. Gaat nu met een handige beweging, tenminste dat wil hij. Om Contento heen, maakt wel een overtreding. Ja, en dus een uh, vrije trap. Een gele kaart voor uh, Tordes. Dat is er weer eentje voor uh, Chelsea. Dan gaat Rockbane wel een beetje klagen. Maar daar heeft de Portugese scheidsrechter de rechtmaling aan. Kaart uitgewild aan Tordes. Vrije trap voor Bayern. We zitten in de allerlaatste seconde van de officiële speeltijd. Van de verlenging dan van uh, deze wedstrijd uh, om uh, de Cup met de grote oren. En we gaan het uh, straks allemaal beleven vanaf 11 uh, meter. Want uh, dat uh, komt, moment komt naderbij en naderbij. Overigens is het uh, duidelijk dat op de bank in ieder geval geen penaltynemers meer zitten. Anders zouden die al uh, lang ingebracht zijn. En het risico uh, nog lopen door uh, niet nog iemand uh, klaar te zetten. Dat nemen beide ploegen niet meer. Bij de trainers Heinkes en uh, Roberto Di Matteo hoeft ook niet meer. Want hij, en dat is uh, Provencia, heeft uh, gefloten. Deze zal net als in 2008 beslist worden op penalties. De wedstrijd Bayern München eindigt na... 120 minuten op 1-1 door doelpunten van Müller in de 83ste en Drogba in de 89ste minuut. Het is precies 18 minuten over 11. We zitten nog altijd op zaterdag, maar de penalties zullen genomen gaan worden. En over een nou, kwartier zullen we weten wie de met de grote oren een jaartje in de prijzenkast mag zetten. Of dat Bayern wordt of Chelsea. Mooi hier om te zien. Arjen Robben ligt op zijn rug op de grasmat. Eh, krijgt wat te drinken. Diverse spelers komen langs. Om hem eh, toch eventjes een hart onder de riem te steken. Deze aanvaller van eh, Bayern München. ...organisator bijna. Maar ja, dan wel in de negatieve zin van uh, die wedstrijd die dus dinsdag gespeeld moet gaan worden tussen Oranje en uh, Bayern München. Ja, dat wordt wel leuk, Ja, dat wordt hartstikke leuk. Zeker als uh, Bayern die penalties niet uh, voldoende neemt. Dan wordt dat denk ik ontzettend gezellig. Er zijn overigens wel 20.000 kaarten voor verkocht voor uh, die wedstrijd. Ik weet niet helemaal hoe dat contractueel zit, want die Duitse internationals, die zullen er ook een keer zich moeten melden in het Duitse kamp. Maar ik geloof wel dat het contractueel, om uh, te zorgen dat dit geen bitterballenwedstrijd wordt, uh, dat die uh, Duitse spelers uh, van... Uh, van, van, van Leu zich in elk geval dinsdag even bij deze wedstrijd moeten melden. En ook Robben zal moeten deelnemen en zal dan spelen bij Oranje. Zo is in elk geval eerder door de KNVB bevestigd. De lijstjes worden gemaakt er wordt overlegd. Wil jij? Kan jij? Wil je de eerste? Wil je de tweede? Keel wordt nu gevraagd. Of hij misschien beschikbaar is voor een penalty. Ik zou het gezien het feit dat de kramp nu uit zijn kuiten moet worden getikt. Zou ik nee zeggen als ik hem was. Maar ja, ik weet niet wie er verder nog op het lijstje kunnen voorkomen. En kijk eens, oh Muller Müller zegt, die gooit met water. Die is woest, die is echt woest. Staat nu met de armen wijd en staat nog eens even uit te leggen aan Panjic. Hoe het allemaal had moeten zijn. En Panjic zegt, ja doe nou maar rustig jongen. Want we kunnen er toch niks meer aan veranderen. Ja, die Müller is helemaal woest. Die had natuurlijk de matchwinner kunnen zijn van deze wedstrijd. Maar dat mooie voorrecht is hem ontnomen. Nerlinger... De... De directeur, de opvolger van Heunens daar op de bank, praat even met Timo Sjoek ja, die zal ook wel een penalty uh, moeten gaan nemen en dan moeten de lijstjes een beetje ingeleverd worden, vierde man heeft de lijstjes ontvangen, geeft nu die lijstjes aan de scheidsrechter ja, en daar uh, gaan we nu maar eens uh, kijken wie daar opstaan, ik kijk naar Neuer die dit seizoen dus al uh, twee keer in een penalty serie uh, de winnaar was, tegen Borussia Mönchengladbach halve finale beker, en tegen Real Madrid kijken of hij dit uh, kunststukje kan herhalen ja, de heren staan allemaal. In ieder geval aan de kant van uh, Bayern München. Uh, de enige die nog zit is uh, Boateng. Aardige wedstrijd gespeeld. Uh, weinig gezien van Drogba. Ja, op één moment na. En dat was dan wel een geweldig ja, moment. Dat is ook genoeg, hè? Ja, dat is uh, ook typisch Drogba. Uh, je zei het al 34 jaar, toch wel knap wat... Uh, de man heeft gedaan en uh, als ik dan naar de linkerkant kijk, dan wordt er aardig wat opgelapt hoor. Ja. Er liggen aardig wat uh, slachtoffers op de grond. Darren Cahill heeft uh, veel uh, problemen met de spiertjes. En uh, verderop zie ik uh, nog meer mensen liggen terwijl een, een cirkel nu wordt gemaakt door de Bayern-spelers. En Philip Blaam zegt: "Kom op, jongens, we gaan het nu doen. Die beker komt bij ons. Ook Noyer gaat uh, nog even aangeven. Van, ik zorg ervoor dat die penalties gestopt worden. Het uh, cirkeltje is nu uh, ja bij vergaal was hier rond." Ze zijn nu weer aan uit elkaar. En nu moet het gaan gebeuren voor Bayern München. Er wordt gezongen. Ik zie vlaggen zwaaiend aan de linkerkant al die Chelsea-fans. En aan de rechterkant zie ik de Bayern München-fans ook juichen, zingen. Want ze hebben toch wel aardig wat uh, uh, voor hun uh, geld gekregen. Allereerst 120 minuten voetbal en nu nog een penalty-serie. En dat is altijd een tombola. In 2001 won Bayern voor het laatst de Champions League. Toen was het vanaf 11 meter te sterk voor Valencia. Drie keer Oliver Kaan, de absolute held in die wedstrijd. Drie keer pakte hij een penalty en nu kan uh, Neuer doelvolger worden van Kaan. Dat is hij al in de goal van uh, Bayern München. Maar over, nu dan ook, nog Ronald. ook na 1-1 hè? Ook na 1-1, ja absoluut. En in die wedstrijd overigens miste Mehmet Scholl ook ja. nog een penalty ja. Ja. in de wedstrijd. Wat dat betreft loopt ook dat synchroon. Want nu hebben we natuurlijk de gemiste penalty van uh, Arjen Robben gehad. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, uh, kunnen wij wat parallellen trekken richting uh, 2001. Tsjech en Neuer wensen elkaar hier op de schermen. Eén uh, ja, prachtige penalty-serie toe. Daar is natuurlijk geen zak van gemeend. Maar ja, je kunt maar beter sportief blijven. Er wordt nog even geloot wie dan moet gaan beginnen. Lampert en Laam staan nu bij de scheidsrechter. Ja, dan gaat die bal gewoon straks uh, op uh, 11 meter. En zullen wij dus gaan zien wie er het sterkste is vanaf 11 meter. De regels worden nog even uitgelegd, alsof we het allemaal niet weten. Lampert krikt nog eens eventjes. Hoe zou die Harry Redknapp zich nu voelen, joh? Die zegt natuurlijk nu, uh, laat hij nou geen, goal nemen, uh, geen penalty nemen. Uh, of laat hij nou elk geval missen. Doe het dan voor je om. Maar goed... Zover is het allemaal nog niet. Ook de aanvoerders wensen elkaar succes. En dan kunnen we gaan beginnen aan die uh, penalty-serie. Thuisploeg Bayern München of bezoeker Chelsea. Want dat zijn de verhoudingen hier in dit uh, stadion. Op het eigen gras moet het gaan gebeuren voor de Zuid-Duitsers. Overigens heeft die uh, scheidsrechter, want dat mag ook wel een keer gezegd worden: Trowendja, een uitstekende wedstrijd gesloten. De nummer 1 van Portugal. En uh, nu gaan de heren en dames. Voor zover die op het veld aanwezig zijn. Ik heb één dame gezien, dat is de dokter van Chelsea. Die gaan kijken naar hun rechterkant, ook onze rechterkant. Want het doel voor de Bayern supporters is het doel waar de penalties opgenomen gaan worden. Die gaat het eerste doel in. Altijd redelijk belangrijk wie de eerste penalty moet nemen. Die kijkt naar Noyer. Ik denk dat Noyer de eerste man is die op doel moet gaan staan. En dus dat Chelsea de eerste penalty zal moeten gaan nemen. Alhoewel Tsjech ook die kant op gaat... Hij uh, gaat naar de grensrechter die aan de ene kant van het doel staat. Ja, je moet al die scheidsrechters ook nog kwijt. Dus er staat er eentje aan de ene kant, een grensrechter. En een scheidsrechter aan de uh, rechterkant. En er staat de gewone scheidsrechter in de buurt van de penalty stip. En er staan er twee in de middencirkel. Zo uh, zijn er bijna meer scheidsrechters dan uh, uh, spelers in de buurt. En gaan wij kijken naar de eerste penalty die door Bayern gaat worden genomen. Door Filip Laam. Laam gaat klaarstaan. En Filip Laam gaat de eerste penalty nemen. Laam, ook actief als penalty-nemer tegen Real Madrid. Toen miste hij en pakte Casillas de penalty van de aanvoerder van Duitsland. Nu staat hij tegenover Peter Cech. Petter Cech, oh Filip Laam. Nou, wel van de rechterhoek, daar zit Czech heel dichtbij. Maar de opluchting is groot bij Filip Laam. Voor zijn eigen publiek zet hij Bayern in deze penalty-serie op 1 -0. De man die het gelijk moet gaan trekken voor Chelsea is Mata. 2008, de laatste keer dat Chelsea in de Champions League finale stond. Toen tegen Manchester United, tegen Edwin van der Sar, was het John Terry en was het ANLK die miste in de stromende regen. Kijken wat Mata kan. Neuer test nog even de lat, die staat nog steeds goed. Gaat in het midden van het doel staan. En Mata met links zal hem moeten gaan nemen. Scheidsrechter met het fluitje. De aanloop van Mata. Is een meter of drie, vier. Daar komt de aanloop. Daar komt de penalty. En hij mist! Hij mist, Mata. Want Noyer stopt die bal tot groot genoegen. Van de duizenden. Duizenden achter zijn doel. En nu moet Czech Die klaagt over het feit dat Noyer te vroeg. Uh, van zijn lijn afging. Uh, bij de scheidsrechter. Maar nu moet Czech het gaan doen. Mata mist. En Laan scoorde. Dus. ...heeft Bayern vooralsnog de overhand. Geen goede penalty hoor van Mata. Ook niet echt naar de hoek. Dus had Neuer heel veel kans. Nu krijgen we Mario Gomez die het vanaf 11 meter op Petr Cech gaat proberen. De man die dus 12 keer scoorde in de Champions League. En in de rechterhoek en Cech zit er weer dichtbij maar gaat er wel in. Bayern zet de eerste stap richting de cup met de treffer van Mario Gomez. Hij... Faalt niet. Hij gaat met de druk om. Op een manier zoals een verdette met de druk om moet gaan. Hij zet Bayern op uh, voorsprong. Zoals dat ook ging tegen Real Madrid. Louis is de volgende man. David Louis. In de wedstrijd de gele kaart. De centrale verdediger. Hoe rustig kan hij blijven? Is een man die uh, hier niet altijd uh, speelt bij Chelsea. Zeker geen penalties neemt. Lange aanloop. Buiten het Noyer op de, muur, eh, op de lijn. en Daar komt de penalty. Perfect genomen. Noyer de ene kant op en de bal de andere kant. Maar al was hij de goede hoek ingedoken, dan had hij hem nooit gehad. Want hij was hard en in de kruising. En dus is het 2-1. Diep respect hoor, voor deze penalty. Die zat er uh, heel lekker in. Daar had Noya geen schijn van kans. Peter Cech gaat nu uh, maar eens kijken bij de penalty stip. Informeren bij de scheidsrechter. Gaat Bayern nog iemand afvaardigen? Nou, zegt de scheidsrechter, Ga jij nou eens lekker op je lijn staan? Daar ga ik me wel mee bemoeien. Hé, hey, moet hem gaan nemen. Ja, daarom komt er niemand uit het groepje van uh, Bayern gerend omdat uh, vanaf de kant nu wordt geroepen. Uh, Hallo jongen, jij staat op het lijstje. Je moet gewoon zelf je collega's zien te verschalken. Dat vind ik toch altijd raar. Want Nooyen neemt nooit penalties. Maar uh, het vertrouwen bij Bayern is waarschijnlijk zo uh, laag. Dat uh, hij het nu wel moet doen. Noyer en Czech tegenover elkaar. Noyer. Onder Czech door. Die duikt nu naar die andere hoek. Daar kiest uh, Noyer ook voor. Rechts van Czech. Uh, van, uh, van Links voor ons. Hij gaat onder hem door, door. Want het is allemaal niet met heel veel overtuiging. Maar uh, Noyer. Trapt die bal met de binnenkant. En ik denk dat Tsjechem wat kunnen hebben. Maar noyer is de man die opgelucht is. Mag nu weer op de lijn. Hij zet Bayern op een 3-1 voorsprong. Gelijk maken de beurt nu voor Chelsea. Frank Lampard. We hebben het al vaak over hem gehad. Zijn oom, Harry Redknapp, hoopt dat hij mist. Want dan gaat Tottenham, waar Redknapp trainer is, naar de Champions League. Een lange aanloop weer voor de aanvoerder. Frank Lampard, noyer op de lijn. Het staat nog altijd 3-1 voor Bayern. En nu Lampard schiet raak. Hard door het midden. Laten we maar zeggen een Neeskensje. Of tegenwoordig een Buutnertje. Keihard door het midden. Scoort hij en is het 3-2. En blijft het spannend. Ja, Lampard scoorde 16 goals. Vijf penalties dit seizoen. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen. Lampard is een, is een zekerheidje. Ja het blijft zeker spannend. Het is 3-2. Die is uh, de volgende die voor uh, Bayern de zenuwen in bedwang moet houden. Dat is Olic. Daarvan heb ik nu een voorgevoel. Gek genoeg dat Olic gaat missen. Nou zegt mijn voorgevoel helemaal niks. Maar het zou uh, prettig zijn uh, dat ik een keer gelijk krijg. Ik gun Olic overigens het allerbeste van deze wereld. Hij staat nu tegenover Petr Cech. Namens Bayern München faalde nog niet in drie penalties. Nu de vierde van Olic tegenover. Dus die Cech. En hij heeft hem. Hij heeft hem. Ik moet hier iets mee gaan doen. Hij heeft hem. Want Olic als invaller slaagt er niet in om Petr Cech te verschalken. En dus is... Uh, als Chelsea nu scoort, de stand weer gelijk past trouwens helemaal in deze avond. Hij kiest voor de rechterhoek, dat doet Chech ook. En die tikt hem uit de goal. Het is uh, 3-2, toch? Ja, ja, ja, ja. ja 3-2. En de gelijkmakende beurt komt er nu aan. Van Ashley Cole, die loopt nu met de bal in de handen richting Neuer. De vierde penalty voor Chelsea. We hebben er al vier gehad voor Bayern. Drie gescoord op Bayern, één gemist door Olic. Zojuist. Op aangeven van Ronald van der Geer. En nu de gelijkmakende vierde penalty. Eentje gemist door Mata. Met links gaat Ashley Cole de aanloop nemen. Een meter of drie, vier. Sluitje heeft geklonken. Noyer beweegt op de doellijn. Daar komt de aanloop. Hij houdt een beetje in en scoort hem knap. Het is weer gelijk. Het is weer helemaal open. Want na vier penalties zijn er drie benut door beide ploegen. En is er één gemist door beide ploegen. En gaan we naar nummer vijf. De laatste wellicht. Bastian Zwijnsteiger nam de laatste tegen Real Madrid. Toen zei Arjen Robben, ik voel mij niet lekker. Ik heb al een penalty genomen tegen Casillas. Hij kent mij zo goed voor onze Real Madrid-periode. Jochie, doe jij het maar. Nou, nu uh, is uh, Robbe ook degene, denk ik, die Schweinsteiger naar voren heeft geduwd en gezegd. Doe jij het maar weer. Het is weer uh, de laatste en uh, de penalty. En die kan beslissend zijn. Het is nu natuurlijk wel even omgedraaid. Want nu moet Chelsea hierna nog. Nou, Schweinsteiger namens Bayern München. Petr Cech namens Chelsea. Daar komt Schweinsteiger. Hij schiet op de, de paal. Hij schiet op de paal. Gaat Bayern dan uit? Ook een zekere voorsprong in deze penalty-serie weggeven. Het lijkt erop. was Schweinsteiger Had een gat in de grond willen graven en erin willen kruipen. Schaamt zich diep en diep. Hij schiet de bal op de paal. Didier Drogba scoorde. En gaat nu, terwijl Olic ontroostbaar, of uh, Schweinsteiger ontroostbaar is. Die gaat in tranen terug naar de middencirkel. Helemaal kapot zit hij. En hij moet het nu hebben van Neuer en van Drogba. Drogba gaat naar de penalty stip en een of andere idioot voor me gaat voor me staan. Die is nu een beetje nat van de koffie en is weer gaan zitten. Drogba gaat ervoor staan, Neuer. Op de doellijn. Hele korte aanloop voor Drogba. Het kan de Champions League binnenhalen voor Chelsea. De eerste ooit. Hij heeft zijn aanloop. Het fluitje heeft geklonken. DJ Drogba. Neuer. Drogba wint. Chelsea wint de Champions League. Uitgelaten. Peter Tjech. Valt in de armen van DJ Drogba. En zo is DJ Drogba, de grote man, wordt bedolven onder een lading van spelers van Chelsea. En kapot zitten ze bij, bij Bayern München. Een aantal idioten heeft het veld betreden van Chelsea supporters. zijn helemaal blij, maar zullen iets laten naar huis komen. Dat doet Drogba niet. Die gaat morgen, nee overmorgen, op zondag. Gaat hij, morgen gaat hij een feestje vieren in de wijk Fulham in West-Londen. Want dan is er een rondrit voor Chelsea. Di Matteo en Joep Heinkes geven elkaar een hand. En wat een zucht van verlichting voor Di Matteo, de trainer. De opvolger van Villas-Boas. Want hij wint met zijn Chelsea de Champions League 2012. Door de laatste benutte penalty van Didier Drogba. Chelsea wint de Champions League 2012. Een kunststukje. En wij gaan luisteren naar het uitgestelde NOS-journaal... en daarna nog met wat over is van met het oog op morgen. Met dank aan onze collega's. Zit je nu in de auto? En? Hou je, je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet? Omdat je zo goede tijden slechte tijden wilt zien? En wat zeg je dan? Als jij in de bebouwde komt en hard rijdt... en er daardoor ongelukken gebeuren? Ja, sorry van die hersenschudding, maar Jack gaat vreemd... en Lorena gaat er vandaag achter komen.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 en beleef de badkamerparade. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half twaalf. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In hun slotverklaring hebben de leiders van de G8-landen gehamerd... op de noodzaak van economische groei en het scheppen van banen. De economische crisis in Europa beheerste de tweedaagse top in Camp David. De wereldleiders vinden dat de economische crisis moet worden bestreden... met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen... Er zou druk zijn uitgeoefend door bondskanselier Merkel om haar strenge begrotingsbeleid te versoepelen. In Chicago zijn drie mannen opgepakt op verdenking van terreurplannen voor de NAVO-top van de komende dagen. Ze zouden onder meer aanslagen willen plegen op het campagnebureau van president Obama in Chicago en de ambtswoning van de burgemeester. De arrestanten zijn Amerikanen van begin 20. Ze werden in de val gelokt door undercover-agenten. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil dat de procedure... voor de lijsttrekkersverkiezing in de toekomst verandert. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd... over de procedure die werd gevolgd... rond de kandidaatstelling van Kamerlid Tovik Dibi. Hij kreeg vandaag gelijk van de geschillencommissie van de partij... over de procedure. Hij was in beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijsttrekker. In Parijs is een Filipijnse ambassadeur bestolen... van 30 miljoen euro aan juwelen... Dieven wisten in te breken in zijn appartement. toen hij niet thuis was. De ambassadeur is volgens Franse media. een verzamelaar en kenner van edelstenen en juwelen. De politie houdt er rekening mee dat de, die dat de dieven bij toeval zijn gestuurd. op de grote buit. Bij ongelukken tijdens twee autorallies. in Frankrijk en België zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In de buurt van Saint-Tropez. is een deelnemer het publiek ingereden. vielen zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. In België verongelukte een coureur en zijn navigator... tijdens de seizoensrally van Bocholt, even over de grens bij Weert. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripels... uit Maastricht is gevonden, net over de grens, bij Laanaken. De 52-jarige Tripels werd sinds maandag vermist. Familie en vrienden vonden hem in de buurt van de plek... waar zijn auto was gevonden. Volgens regionale media lijkt het op zelfdoding. Morgen is de lijkschouwing, die moet uitsluitsel geven... over de doodsoorzaak. Chelsea heeft voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München na strafschoppen. Bayern leek de wedstrijd te winnen door een kopbal van Thomas Müller in de slotfase. Maar vlak voor tijd maakte DJ Drogba ook met een kopbal gelijk. In de verlenging werd niet gescoord. Arjen Robben miste in het begin van de verlenging een strafschop. Het weer vannacht droog, morgenochtend eerst bewolkt. In de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui...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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. Een Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Max van Bezel. Nou, de lederhosen kunnen dus weer de kast in. Welkom bij deze korte editie van Met het oog op morgen. Zaterdag, Met aandacht voor de NAVO, die dit weekend een topconferentie in Chicago houdt... en het lijkt uit te lopen op gekibbel over... hebben we midden in een economische crisis nog wel geld voor Defensie over. Maarten van Buren, schrijver, essayist en hoogleraar in Utrecht... schreef een boek over Maasluis voor, tijdens en na de oorlog. Over de kleine luiden, hun godsdienstwisten... en de kinderen die na de bevrijding opgroeiden. Kinderen als Maarten van Buren zelf. En morgen zou Annie M. G. Schmid 101 zijn geworden... en dus is het morgen Annie M. G. Schmiddag. Ook in Artis, waar haar zo'n flip uit haar werk gaat voorlezen. Zou het over Dikkertje Dap en de giraf gaan? Dat allemaal in deze korte uitzending, maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 1 mei. Woensdag oh. 2 mei. Nou, zaterdag mei in elk geval. 19 mei namelijk. Al tien jaar lang hangen in het hele land zogenoemde intelligente camera's. Die geven een seintje aan de politie zodra er een kenteken wordt gesignaleerd van iemand die wordt gezocht. Zelfs zware criminelen worden vaak gespot, maar de politie doet er niet veel mee. Wat wij noemen het laaghangende fruit, dat wordt wel geplukt. De openstaande boetes, de belastingsschulden, gestolen voertuigen, die worden er wel mee gepakt. Maar voor de opsporing is de meerwaarde nog heel beperkt. Nee, dan de Belgische politie. In Turnhout worden de slimme camera's gericht ingezet en met succes. Een camera houdt geen inbreker tegen, maar de kans dat die geïdentificeerd wordt is wel beduidend hoger. De gevangenis in Turnhout zit overvol. Hè. Dus uh, kunnen we kunnen echt wel zeggen dat dit uh, fundamenteel bijdraagt tot de identificatie, opsporing van daders. De camerabeelden dienen als bewijs in strafzaken. En waarom dat in Nederland niet gebeurt, nou, daar gaan we nog achteraan. In Frankfurt liepen meer dan 20.000 mensen mee in een Occupy-demonstratie in het financiële centrum van de stad. De demonstranten willen een wereld waarin de kloof tussen arm en rijk niet alsmaar groter wordt. Ik demonstreer niet tegen wat, maar ik demonstreer voor een wereld. in der jeder genoeg had: genoeg te essen, genoeg gezondheid. En in der nicht der, die niet de kloof tussen de rijken en de armen immer groter wordt. Blokkenpaai noemde de demonstranten hun actie... want ze wilden de toegang tot de Europese Centrale Bank blokkeren. De wereldleiders tegen wie het protest zich richt... zijn intussen bijeen op de G8-top... om oplossingen te bedenken voor de financiële crisis... maar over de concrete aanpak kunnen ze het niet eens worden. Zo wil de Franse president Hollande belasting heffen op het geldverkeer tussen de banken, maar hij vindt de Britse premier Cameron tegenover zich. We're not going to get growth in Europe or in Britain uh, by introducing a new tax that would actually hit people as well as financial institutions. So I don't think it is a sensible measure. I will not support it. In Duitsland is de afgelopen jaren al flink bezuinigd... om de economie weer aan de praat te krijgen. En nu het weer goed gaat, kunnen de lonen omhoog. Mensen die meer verdienen, geven ook meer uit. En dat houdt de economie sterk. Dat is de gedachte, althans in de metaalsector... die er 4,3 bij willen. We hebben onze offers gebracht en nu willen we de vruchten plukken... zeggen de arbeiders. Ja, we hebben verzichtet. Keine vraag. Nou, en nu hebben we geen lust meer te verzichten. En dan weer sportnieuws, want de Olympische Vlam... is aangekomen in Groot-Brittannië... Met een speciale vlucht uit Griekenland, prinses Anne bracht de vlam op Britse bodem. En it's, it's only really when the torch comes into your possession and actually gets here that you really realize this is it. En David Beckham mocht het Olympisch vuur aansteken. De vlam reist door heel groot brittannië en arriveert eind juli in Londen voor de Olympische Spelen. I mean, it's amazing and to be part of this team bringing the flame. Niet alleen naar to, to Engeland, maar naar het east-end van Londen, naar een deel van Londen waar ik grew up. Ik ben proud erg that. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En zoals gezegd, Chicago is morgen en overmorgen toneel... van een cruciale topconferentie van de NAVO. Groeien de landen van het Westerse bondgenootschap... onder druk van de economische crisis uiteen? Dat is de vraag die ik voorleg aan diplomatiek expert Robert van der Roer. Goedenavond, Robert. Goedenavond, Mars. Wat is je voorspelling voor de sfeer op die uh, top in Chicago? Uh, nou, ik denk dat ze het uh, heel vriendelijk gaan doen. Maar dat ze ja, te veel vragen hebben en uh, te weinig antwoorden. En dat zal in vriendelijkheden omhuld worden... Maar dan moet je doorheen kijken en zeggen... ja, de NAVO is op weg naar weer een overgangsfase. Met veel onduidelijkheden. Op naar het volgende conflict en dan moet er weer geleverd worden. Welke vragen liggen er? Nou ja, het, hoeveel, hoeveel tijd heb je nu? Niet, niet zoveel nou, zo mogelijk. nee, inmiddels niet. Na <laughs> al die strafschoppen, vier minuten denk ik, Robert. Dankzij de heer Robin wat minder geworden. Iets minder. Maar geeft niks. De grootste vraag is, denk ik, die niet aan de orde zal komen... maar die sluimert door alle vergaderingen heen. Waar moet het heen met het bondgenootschap? De tijd van zeg maar, collectieve uh, oorlogvoering... nog stammend van voor het einde van de Koude Oorlog, die is voorbij... Maar ja, de NAVO is op dit moment niet veel meer dan een gereedschapskist... die voor ad hoc coalities gebruikt kan worden. Maar de Amerikanen hebben onder Obama nu recentelijk aangegeven... dat ze zich meer willen gaan richten op Azië, op de Pacific... Ja, en dat uh, gegeven bij de gegeven de bezuinigingen op de Europese defensie maakt de NAVO uh, ja, minder noodzakelijk lijkt het. En dat is een probleem gewoon, ook voor Europa en ook voor de Amerikanen. Want de Europese landen hebben iets van we moeten nu orde op zaken in de economie stellen, jammer voor de NAVO? Defensiebudgetten worden gewoon geplunderd door heel Europa heen. En als je kijkt wat de burger wil, uit elke uh, opinion poll blijkt dat de burger het eerste wil bezuinigen op uh, ontwikkelingssamenwerking... En uh, op defensie. Nou, en dat is natuurlijk moeilijk als je de NAVO op peil wil houden. De Amerikanen uh, draaien op dit moment op voor 75% van het uh, budget. Dat was 50%. Ik was tien jaar geleden overigens ook met jou als presentator in de NAVO, op de NAVO-top in Praag. En toen oh, spraken ja. we over, het cel, in, op de, over hetzelfde onderwerp. Ja, het herhaalt zich een beetje, het onderwerp. Absoluut. Toen dreven Amerika en Europa ook al uiteen. Ja, en toen deden de, de Amerikanen ook een beroep op Europa help. Ja. En uh, er werden allerlei werkgroepen opgericht. En de een moest zich gaan buigen over tankvliegtuigen. En de ander over in, intelligence. Nou, tien jaar verder is er na voor weinig opgeschoten. En speelt die discussie nog meer. Maar de, de, de, de Amerikanen zijn meer gaan betalen in plaats van minder. En dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. En daar, nou ja, dat is een van de allerbelangrijkste onderwerpen. En daarnaast, het grote onderwerp is natuurlijk Afghanistan. Ja, want de, Franse president, de nieuwe Franse president Hollande ja. heeft Obama vandaag laten weten dat hij vast wil houden aan zijn verkiezingsbelofte. en eerder ja. uit Afghanistan wil vertrekken. Gaat dat gebeuren? Nou. Ja, als je ziet hoe consequent Hollande van de week bij Merkel optrad... en hoe die consequent optrad bij Obama... lijkt het me dat hij niet nu door de knieën zal gaan. Maar misschien dat dat weer met een, ja, uh, met een kunstmatige truc wordt opgelost... doordat de Fransen misschien na dat vertrek nog meer trainers gaan leveren. Da aan dat compromis wordt nu gedacht. Maar dat hij eerder weg zal gaan, dat lijkt vrijwel onvermijdelijk. De Amerikanen gaan overigens ook eerder weg. En daar zit het probleem... Van hoe ga je nu de, de, de, de, de uitocht ordelijk organiseren? Vermijden dat er zo'n chaos wordt als destijds in Vietnam, in Saigon. Uh, mensen ja, hangend aan, aan, vliegtuigladders, zeg maar, om, om het land te ontvluchten. Hè, hoe gaat de Taliban, uh, niet aanslagen plegen op de NAVO? Bijvoorbeeld in Pakistan, wel in Afghanistan. Dat, is, dat zijn de grote vragen waar men voor zit. Hoe ga je die, die exit van al die landen, uh, want dat zijn er inmiddels tientallen, op elkaar afstemmen? En dat komt allemaal aan de orde in Chicago morgen en overmorgen. Dank je voor dit korte en krachtige gesprek. Robert van der de Boel. This missing, don't know where to begin Well I've been married twice But the vows in spite I fell in love with every other guy And then I had to try Oh God I wish I were Bumblebee, they can sting really easily, and in the end, they buzz buzzing makes you cry or run satisfied. Charlie Dee was dat, een Husbands and Wife. me ligt in de schaduw van de oorlog van Maarten van Buren. Vandaag verschenen, van Buren groeide op... in het streng gereformeerde Maasluis van destijds. En de beklemmende sfeer van zijn jeugd intrigeerde hem zo... dat hij besloot alle verhalen die hij van vroeger nog een beetje kende... weer na te trekken. Het boek is uh, het tweede deel van wat een trilogie moet worden... over Maasluis. Goedenavond, meneer van Buren... Overigens hoogleraar moderne Franse letterkunde. Een essayist voor onder meer NSC en de Groene, Iets heel anders. Maar wat was die sfeer in thuis van Nieuw Jeugd? Uh, voornamelijk uh, bepaald door uh, gereformeerde gemeentes... die daar uh, in veelvoud vertegenwoordigd waren. En welke gereformeerde gemeentes had je er allemaal toen? Ja, in ieder geval de synodale, wat dan de synodale gereformeerden horen... En ik wist niet beter dat dat de enige en de echte gereformeerden waren. Dat was de kerk, de Emanuelkerk van dominee Derksen. Maar in de schaduw daarvan ontwikkelde zich aan het eind van de oorlog... een protestbeweging die zich afscheidde onder de naam vrijgemaakt gereformeerden, Ook wel bekend als artikel 31. En de nuances van die splinterbewegingen en wat er, er verder nog rondliep... Dat, daar kom ik nu allemaal achter bij het onderzoeken van de middenstanders aan wie ik uh, een van de drie boeken heb gewijd... die nu vandaag zijn uitgekomen. Het ontstaan uh, van artikel 31 was niet alleen in Maassluis natuurlijk. Nee. Het was, uh, was een beetje in het hele land, Zuid-Hollandse eilanden enzovoort ook. Maar Ja, dat blijft een raar, raar verhaal, hè? Dat midden in de Heel hoorwinter uh, de gereformeerde aan een hele kerkscheuring deed. Ja, je zou denken dat ze iets beters te doen hadden dan... Uh, maar dat was, drukte, maar nee, dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Het meest frappante verhaal waar dat tot uiting komt is van... een. Uh, melkboer bij ons op de hoek, Anton van Gent. En die was zeer betrokken... bij, de, uh, bij die protestbeweging... van de vrijmaking. <tiek> en... Uh, uh, uh, wat zijn weduwe mij overhandigd heeft... Uh, die was toen 93 jaar... die heb ik nog een aantal keren kunnen spreken. Dat was een dagboek van Anton van Gent... dat hij in de oorlog heeft bijgehouden. Waarin hij precies uh, weergaf wat er in die hongerwinter gebeurde. En negentiende van het dagboek... heel groot dagboek, dat is gevuld met verwikkelingen van die vrijmaking van de gereformeerde kerk. En dat hij met zijn vrouw en zijn kinderen uh, bieten moest eten... dat kwam maar in de marge zo nu en dan naar voren. Dat was duidelijk secundair ten opzichte van het zielenheil. Want daar ging het om. Of de slang had gesproken of de doping wel. De doping de is doop, toch belangrijker. De doop, ja, zeker. En dat dat de grondslag was van de kerk en het verbond met God. En dat werd niet geaccepteerd door de gereformeerden. die zeiden alleen maar dat het een bezegeling was... van een verbond dat al bestond. Maar dat was natuurlijk niet zoals de vrijgemaakten dat geloofden. En dat was een heel zwaar punt, want zij dachten dat... als je zolang je niet gedoopt was, dat je dan ook niet in de hemel zou komen. En als dat wel gebeurde, dan was je zaligheid gekocht. Dan was je kostje gekocht. En daarom zijn eerste dochter die werd geboren in 1944. En hij moest dus... Toen was de vrijgemaakte griff van er nog net niet. En hij moest dan met ledenogen toezien dat zijn grote concurrent, Dominique Derksen, dat kind doopte. Maar hij moest daarvoor door de knieën. Want zolang zijn dochter niet gedoopt was en als ze zou komen te sterven als ze niet was, dan zou ze niet naar de hemel gaan. En dat wilde hij ten koste van dat alles vermijden. Nemen. Uh, er komen veel melkboeren in voor, kolen, kolenboeren, textielboeren. Veel middenstanders. Ja, kolen... waarom, eigenlijk, waarom eigenlijk allemaal middenstanders? Dat is een keuze geweest van mij. Dus om. De sfeer te reconstrueren van Maasluis in de jaren 50... heb ik gekozen voor alle middenstanders die in de wijk woonden... waar ik ben opgegroeid. Dat was het hoofd van, van Maasluis, Dus de havenwijk van Maasluis. Hele kleine wijk, maar waar 37 kleine middenstandertjes actief waren... in de jaren 50. En ik heb de geschiedenissen van al die mensen... tot op de details uh, gereconstrueerd. Ik ben al bij die mensen, hun nakomelingen op bezoek geweest. En heb dus ook ontdekt dat... Naast en behalve het functioneren van hun melkhandeltjes en elektricien en Kruideniershandeltjes, dat daar hele vergaande familiegeschiedenissen achter uh, schuil gingen, zoals bij de melkboer Anto van Gent. Het boek heet In de Schaduw van de Oorlog, maar het loopt verder door trouwens. Maar uh, ja, u probeert ook de mythe door te prikken dat heel Maasluis aan de goede kant stond in de oorlog. Hè? Ja, dat is een van de spin-offs, mag ik wel zeggen, van de projecten van Maasluis. Wat ik ontdek is. Eén verhaal is ook gewijd aan een wat ik de goede NSB'er heb genoemd. Dat was de groepsleider van de NSB. Dat was het hoofd van de NSB. Dat in was sluis. de poelier. Dat was een poelier, ja. de Drupsteen. Juist. En uh, dat was een goede NSB'er. Dat zei mijn vader ook altijd uh, tegen mij na de oorlog. Omdat die man alle mensen uh, in zijn omgeving hielp. Met uh, voedsel, met eieren, met, uh, uh, met halve kippen zo nu en dan. En dat die mensen waarschuwde als er uh, huiszoekingen uh, waren... Uitstekende man. En een ander boek wat ik gewijd heb, ook binnen deze reeks... dat gaat over een hoofdman van uh, de strikscommandant Jan Doorman of uh, Piet Doorman van de Binnenlandse Strijdkrachten... die op twee dagen na de bevrijding... een van de weerloze NSB'ers in Maassluis doodsloeg. En dan krijg je een rare verschuiving van goed en kwaad... want die zogenaamd uh, allerbeste en heldhaftige pidoelman... dat blijkt iemand te zijn van een beetje boevige inslag... sterk boevige inslag... terwijl die NSB-hoofdman juist een uh, kerel was van uh, uitstekende uh, karakter. En dus gaan wisselen goed en kwaad bijna van plaats, zou je zeggen. Tot slot alweer... Um, u beschrijft ook opgroeien van een nieuwe generatie... waar u zelf toe hoort. Die kunnen gaan uh, naar de middelbare school in Vlaardingen. Ja. Dat gaat toch een hele wereld ging open. Juist. Studeren aan universiteiten. Nou. Uh, dus het is anders afgelopen met uh, Maastluis uiteindelijk. Maar als u weer terugkomt in Maastluis... krijgt u nog steeds dat benauwde gevoel van toen terug? Ja, ik, ik, ik krijg een astmatisch gevoel. Daar heb ik een beetje last van, van mijn vader. En als ik in Marsluis trok, dan valt mij die benauwdheid weer op het lijf. Maar... Met het schrijven van die boeken heb ik een soort van... bijna heling uh, in mijzelf uh, te werk willen stellen. Want die drie boeken, dat is een soort van acceptatie... van wat ik in diepste wezen ben, namelijk een maasluizer. En waar gaat het derde deel van de trilogie over? Dat, dat is een uh, derde deel van wat ook weer gewijd is... aan die middenstandertjes op de wijk van het hoofd. Want dat heb ik in drie boeken moeten onderbrengen... want dat was voor één boek veel en veel en veel te veel. Dus dit is deel twee van een trilogie. Ik dank u voor uw komst, Maarten van Buuren. En het boek heet In de schaduw van de oorlog. Het dank is vijf voor twaalf. Nou, en morgen is het Annie M. Gischmieddag. Overal in het land wordt daarbij stilgestaan. Ook in het priëeltje van Artis. Want Flip van Duin, zoon van Annie M. Gischmied... U gaat tussen de flamingo's daar voorlezen uit uw moeders werk. Lijkt u dat leuk om te doen? Ja, dat lijkt me erg leuk om te doen. Ja, Daar heb ik veel zin in. Zou u al iets kunnen laten horen van wat u overweegt te gaan voorlezen morgen? Ja, ja ik, ik, heb, ik heb voor me liggen Koekeloertje. Dat is een, een aardig verhaaltje. Dat zal ik even voorlezen, moet je horen. Koekeloertje. Dit is het verhaal van een prinses die koekeloertje heette. Omdat ze zo nieuwsgierig was en alles wilde weten. Omdat ze in de doosjes keek en in de busjes gluurde. Omdat ze altijd door de ramen van de mensen tuurde En altijd stiekem stond te loeren door een sleutelgat. En dikwijls zat daarachter een minister in het bad. De koning vond het vreselijk en gaf haar altijd straf. En zei dan, Koekeloertje, dat loopt lelijk met je af. Maar koekeloertje bleef maar zo verschrikkelijk nieuwsgierig. En dat was dus voor iedereen ontzettend onplezierig. Eens op een avond klom zij op de hoge torentrap. Het was daar koud en donker en zo hol klonk iedere stap. Ze wilde weten wat er in die torenkamer zat. Daar sloop ze dus, hoewel haar vader het haar verboden had... Daarboven was een grote houten deur, een heel gewone. Ze opende het slot en dacht, wie zou hier achter wonen? O lieve deugd, o goeie help, ze zou het spoedig merken. Een draak, een griezelige draak met schubben en met slerken. En koekeloertje holde, holde, holde naar beneden. De draak kwam brissend achter haar, langs alle honderd treden. Haast had hij haar gegrepen, maar ze ontsnapte hem nog net... Beneden stond een vreemde prins en die heeft haar gered. Hij trok zijn zwaard, kwam van zijn paard en heeft de draak verslagen. Vlak voor de deur van het paleis, dat alle mensen het zagen. Ziezo, en dat is dat. En iedereen was vreselijk blij. De koning kwam naar buiten en hij lachte en hij zei... Kom aan, mijn prins, nu mag je dus met koekeloertje trouwen. Ik wil niet, zei de prins. Je mag je koekeloertje houden. Want meisjes die nieuwsgierig zijn, daar wil ik niets van weten. Ach. Wat een treurig einde. Laten wij het verhaal vergeten. Koekeloortje was het. Ik heb wel net een weddenschap verloren, meneer Van Duin, Want ik wist bijna zeker dat het dikkertje dap zou worden. Want het speelt <laughs> in Artis. Ja, ik heb een, een enorme hekel aan dikkertje dap. Oh. Omdat ik de zoon ben van. En mijn ja. hele leven dikkertje dap achter me aan heb gehad. Dus ik ben een beetje fed up met dikkertje dap. Ik vind het koekeloortje eigenlijk ook mooier. Mag ik u veel succes wensen bij ja, het Creëeltje in Artis morgen? U. Dank u wel. En dat was Flip van Duin, de zoon dus van de schrijfster Annie M. G. Schmid. Dit was het oog op de dag dat Chelsea Europees kampioen werd. Morgen is het dus Annie M. G. Schmiddag. Niet alleen in Artis, maar ook in veel bibliotheken in Nederland... die voor die gelegenheid opengaan. Morgenavond wordt het oog gepresenteerd door John Jans van Gade. Straks neemt BNN de zender over met het programma De Overnachting. En daarin ontvangt Patrick Lodiers Boris Dietrich oud-fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Hij woont tegenwoordig in New York en ijvert vanuit de Big Apple voor de rechten van de seksuele minderheden in de wereld. Voor de lesbians, gays, bisexuals en transgenders, zoals het in Amerika heet, de LBGT. Meer daarover dus straks bij BNN en de Overnachting. Ik uh, wens u een uh, hele goede nacht, een hele goede zondag en uh, niet boos zijn op uh, Arjen Robben.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 Dit is Radio 1.